Meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dik Hark met het NOS-journaal. Amerika heeft de spionnenruil met Rusland in gang gezet. De tien Russische spionnen die vorige maand in de Verenigde Staten werden opgepakt... zijn op het vliegtuig gezet en zijn onderweg naar Moskou. In ruil daarvoor heeft president met VNF gratie verleend aan vier mensen... die in Rusland vastzaten voor contacten met westerse inlichtingendiensten. Zij worden naar verwachting ook snel uitgezet. Het ministerie van Volksgezondheid wil niet meer meebetalen aan een project in Leidse ziekenhuizen. Hierbij worden patiënten die zich onterecht melden bij de spoedeisende hulp... meteen doorverwezen naar een huisartsenpost in het ziekenhuis zelf. Het project levert forse besparingen op, maar het ministerie vindt de tarieven van de huisartsen te hoog. Voor onze ziekenhuizen zijn ze zo duur omdat ze op de posten ook veel s'nachts in het weekend moeten werken. Koning Albert van België heeft de leider van de Waalse socialisten Di Rupo gevraagd... om de formatie van een nieuwe regering voor te bereiden. Toch is Di Rupo nog geen echte formateur. Palais spreekt van een pre-formatie. De leider van de Vlaamse nationalisten, De Wever, zei gistermiddag... dat er punten van overeenkomst zijn tussen enkele partijen... maar dat het nog te vroeg is om een formateur te benoemen. In Argentinië is een generaal uit de Goenta-tijd, eind jaren 70... veroordeeld tot levenslang... De generaal Luciano Menendez werd schuldig bevonden aan het ontvoeren, martelen en vermoorden van 22 mensen tijdens wat de Vuile Oorlog is gaan heten. De slachtoffers werden niet lang na de staatsgreep van dictator Videla in 1976 gedood in een kamp in het noordwesten van Argentinië. Nederlands elftal komt maandag aan het eind van de middag aan op Schiphol. De aankomst is niet bedoeld voor het publiek. Het is maandag een van de drukste dagen van het jaar op de luchthaven... En Schiphol roept supporters daarom op om niet te komen, maar om dinsdag naar de huldiging in Amsterdam te gaan. Het weer is nog een kans op een misbank, verder veel zon. Het wordt 26 graden langs de kust en 30 tot 33 graden in het binnenland. In de namiddag en avond is er kans op een onweersbui. Ook het weekend warm met kans op onweer. Dit was het anyway.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zee, Zandvoort en zomerhits. ZOM Dit is de zomer van ZFM. met, met nu de haling van ZFM Jazz. En bass. Man, we box.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 Jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. A oh, that's positively Now you have jazz, jazz, Now that's jazz. Now you have jazz. Want dit is CFM jazz.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 Maar eerst een verzoek. Een bekende zandvoerder vroeg mij onlangs hoe ook alweer dat nummer heette dat begint met het geruis van de zee. Daar zijn er wel een paar van, maar hij bedoelde tijd. En van dat nummer heb ik een prachtige uitvoering door het Nederlandse hardbobcombo De Houdini's. Niet met zeegeruis, maar een opname van 1993. Met toen nog Boris van der Lek in de gelederen die op sint en sax een schitterende solo blies... Uptijd van de Houdinis.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 There'll be some changes made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 you <laughs>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 eyes are red from crying almost oh, blue flirting with this disaster became me it named. touching it will almost do There's a part of me that's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 Beautiful Love van Joe Henderson en McCoy Tyner.